Wij beginnen de les, 190, op de pagina Kuf, Mem, Gimmel, 143. Uh, bovenaan de, de, de regel 3 van de zorgertekst zelf. Ot Kuf Mem Bet ik u in herinnering dat hij he had het, the zoger had it over het lichtkolom van Gmartie Kuhn enzovoort. So We kiewande iet Tabida rakien minne man scharje hadar hier is het ene het laatste woord, de eerste letter in pas van hij maak het Hadar, Wamar, Fir, Leshamesh, Sham, Ohel, Bahem, Hahu, Shamsha, Kadisha, Shave, Madurei, Umishkaney, Bohu, Faif, Veid, Ather, Bohu, Dri. Kof men bed. 142. We kiewande te biedere kien hon, en aangezien van hen zijn uitspansels geworden, we weten wat uitspansel, altijd massag, altijd je zon. Maar aan begon, wie rust erop? Ga daar wel maar, hij een keer terug en zegt, 4. Lisham, sham, oogel bij hem, dat is een uit vers uit Psalm 19. Om uh, gebruik te maken in hen, voor hen, in hen, om een tent gebruik te maken bij hen, voor hen of bij hen. We zullen zien. Ahu, sham, shakadisha de soker, legt het uit. Heilige zon, of van de zon, de zon die, die straalt, die heilige zon, Schauwe plaatst zijn euh, woonplaats, of maakt zijn woonplaats, Ummiškane en zijn verblijf daarin, Vita ter boog en wordt daarmee euh, bekroond. Ha-Sulam, de linker kolom, de regel 22. De referentie van ot kuf mem bet. Wekei van in tabida dubbele punt. Wekei wandri in twintig shena su mehem mi shore bahem. We keeën naar en aangezien van hen zijn uitspansels geworden, Michoré, bij hem wie rust erop? Punt 23, naar de punt. 24, Waarom een hij terug en zegt, Meshameshamohel bij hem om daar een tent gebruiken daarvoor. Punt. Wat voor tijd zullen we zien? Oto Hashemesh 25. Hakado <speaking> Shehuzeiran Pin. Shamaduro uMiskano Bahem. <Hebrew> 26. We niet Ater Bahem. 24. Na de punt. Oto Hashemesh die Zon. Die Heilige Zon. En dan bedoelt hij dan de zon eh, wat schijnt, dat bedoelt geestelijk, maar dan. Shehu Zeiran Piende, dat is Zeiran Piende. Sham Maduro, daar is zijn woonplaats, om iskano en zijn verblijf in hen. 26, wie niet? Ater, bij hem. En hij he wordt in hen uh, gekroond. Kreeg kroontjes. 27, wij We weten dat kroontjes verkregen, dat is betekent, uh, de, het hoofd verkregen, betekent gar ontvangen. Pirouche, de uitleg. 27, naar de punt. Shoel, meacharshe omer, Shamuda 28, de nehura, jotsha merakia olemala. Om ulimata. 29. Loonim rak, tusch, bahata. Menehon. Iem ken je man, man me bahai amuda de nehura. 27. Shoelei, Fracht zocher maar nadat hij zegt of nadat, omdat hij zegt of nadat hij gezegd had, maar hij zegt zo nadat hij zegt omdat hij gezegd had, nadat hij gezegd had shahamuda de nehura dat het uh, lichtkolom de lichtkolom zoiets, so 28 Jotze gaat uit, oftewel verschijnt, meerdere mala van het uitspansel en naar boven. We hebben dat geleerd, vanuit de massag naar boven, en van massag en naar beneden. Dan zeg je dan, aangezien uh, uh, de lichtkolom, de lichtkolom licht, verschijnt of uitgaat, van het uitspansel en naar boven. En aan de ene kant, Oemiharakia Olimata. En van het uitspansel naar beneden, 29. Wordt aangetrokken dus alleen maar Toeshbagata uh, Minagon. Alleen maar de hulde zegging van hen. Dus van, van boven naar beneden. Him kennen, indien het zo is, je schol, dan net te vragen. En dient zich af te vragen. Nee, dertig. Maar, Mishamesh, wie dient, wie gebruikt, wie, wat, wie gebruikt wordt in deze lichtkolom? Dus, wie zit daar in de ...in de lichtkolom. We zijn er maan... ...31, shari begon. En dat is wat is zo gezegd. Vraag, dat is waar. Wie uh, rust erop? 31. Want binnen betekent ook net als boven. Ik kan zeggen binnen, buiten... ...of boven, beneden. De 31. Umi, Kiyaziran, Pien... ...Anikra, Shamsha... ...32... Hoe amitat er? We sham. Meshkane Ba amuda de nehura. Drinderta hase. Om mij schieven, hij antwoordt zo. Kiazeiran pien, want Pin pien, die. zon, die zon, die zon, die zon heet. Als licht. Lichaam, Lichaam. Hoe amitater die deze pin wordt bekroond, verkrijgt kroontjes, we sham en daar is zijn verblijfplaats, baamude de nehorase, in deze lichtkolom. 33. Ki hu meta terba hai amuda kmo tachat de volgende pagina kuf mem dalet de rechter kolom de eerste regel asulam. hupa ki Ohel pirusho Hupa mima lo vesehu tvei lishamesham oheil baher. Zo legt u ons in zijn taal, in de taal van de zoger. Uh, 33, de vorige pagina. mita ter Want hey, de Ziran Pin, of Shamsha, of de zon. We weten, de zon is ook de Ziran Pin. En maan, de maan is Nukwa. Want hey, de Ziran Pin, verkrijgt kroontjes in deze uh, kolom van licht, Net zo als, als vergelijking trekt die. Net zoals onder de chupa, onder, onder het baldakijn. Ki ohel, want het woord ohel, ohel betekent tent. Want ohel tent betekent goepa, betekent een bedekking. Net zo tent is ook in baldakijn of tent is ook in hetzelfde. Dat een bedekking. Mimaello, bedekking boven hem. We zeggen hoe, en dat is, wat is ook gezegd, lesha, mesha, mogen bij Zoals in de psalm staat. Om gebruik maken daar van tent voor hem. Ja, in Baldekeen, en Baldekeen is hetzelfde. Komt een, wie komt in, onder het Baldekeen, als, als het een kuppa uh, is. Dus een huwelijk voltrokken wordt. Hij komt eerst, de bruid, bruidegom. sorry. Ruidegom komt daar en boven hem is nog, als het ware, de, de, de tent gaat nog boven hem. Dat is wat daarmee gesuggereerd wordt ook, dat hij verkrijgt zijn garen, zijn hoofd, zijn kroontjes. En daarna de, de, komt ook de, bij hem zijn bruid. Bruid is dus goed. De volgende Oot. Uh, kuf mem gimil de eerste regel van de zorg. Kivan de share bij non rakin, veit Aterbo, kedin, ve huukehatan jot mechupato, hade verahit bij non Nafak menehu waal varahit rahit go migdala gada. dri Akra. Batar. Akra. Punt. Alles is de relatie tussen Ziradbin en Nukwa. welke manier zij tot zivuk komen. De hele klue is om zivuk tot stand te brengen. Waardoor de marticoon wordt bereikt. Dus wij spreken over Martikun. Kiewaan, de regel 1, uit Kufmem Gimmel 143. Kiewaan, de schare bij non Aangezien hij rust op, rust, rust op deze uitspansels, weet Aterbogu en verkrijgt kroontjes daarin. Kedien, daarom, uh, dan uh, uh, hoe dan is een vers, gaat is een vers uit psalm 19 citeren, we hoeken, gaat dan en hij, de bin is net als een, een bruidegom die komt uit van zijn goepa, van zijn bruiloft, twee gade we vreugdevol en haast zich bij een in deze uitspansels. Nafat nou, vakmene, gaat ervan uit, We aal en steeg op en, beter niet, en komt binnen, we het, go en rent binnen de... Binnen een um, toren, toren, binnen migdala Gada achra gaat dus binnen een andere uh, toren. Drie. Batar achra naar een andere plaats. Natuurlijk, we kunnen niet begrijpen wat hij zegt, zonder Asulam. Drie naar de punt. Mi kse aša ma'imotzo vaday mi'alma ylaa na figbe atya fir dihu k'tze aša ma'im le'ela pünd dri na pünd mi kse dar dar is ook okay. een andere vers wat wij ook kennen uit dezelfde Psalm 19. Mi kse aša ma'imotzo aan het uiteinde van de hemel, is zijn verblijfplaats. Wat daar in de zoger gaat uitleggen, wat daar in de zeker van de hogere wereld, napik gaat die uit, waaruit je en komt, vierde hiehoek, Ela, want dat is het uiteinde van de hemel, van boven, nou, we weten wat het einde van de hemel Hemel is een pin. Wie is boven de eer pin? Wat is zijn uh, uiteinde van boven van de eer en pin? Dat is of... Hier zit het. Vier na punt. Weet u het kufato, mant kufato, ze asa maim letata vijf, de ii, te kiefat De. Aschara, lehul, cijfen, punt. Vierde punt, ut en zijn periode. utkufato is periode. En zijn periode, Maand kufato, wat betekent zijn periode? Zo gelegd het uit. Dat woord, het woord uit uh, psalm. Dat is het uiteinde van de hemel van beneden. Onder de zee ah, Dat is dan maar goed. 5. De jihit kufata shana, want dat dat zij is. De periode van het jaar. De ashara lechor le, sejafit. Die omringt alle uiteinden. Weet kasheret mina Shamayam adra kieda. En zij verbindt zich van de hemel tot, deze, tot dit uitspansel. Punt. Nou, wat kan, kan men hier begrijpen? Natuurlijk weinig zonder enzovoort. Maar we weten dat behalve dat. Eén van de redenen, natuurlijk niet de voornaamste reden, dat het zo so in deze taal is geschreven, is zoals uh, Shemui Baruchai zelf had gezegd, opdat de wettelozen, wettelo, zei je dus, de boze wetelo bo, bo, aard, zeg je dat? Bo's. Huh? Bo's bo, die boosdoeners, ja? Yeah? Opdat de boosdoeners de de zullen so niet uh, zoger begrepen en nemen dat op in zichzelf en de sleutels en dan zullen zij niet aan zichzelf gaan werken Hè? dus zij zullen gewoon weten hoe dat in elkaar zit en dan zouden zij dat kant en klaar zoger ontvangen het schijnen van het licht ontvangen zonder Zonder ...aan zichzelf te werken. En daarom zoger is ver, ver, uh, verhuld en totdat de mens geschikt zichzelf maakt, leeft het leven wat geschikt is voor de zoger. En dan ontvangt hij dat. Waarom is dat? Wat hebben we geleerd op de vorige lessen, een paar lessen, gewoon dat wij direct het zien al? Op de vorige les, de les daarvoor. Wat we hebben geleerd dat als bijvoorbeeld een boosdoener, wetteloos, zou dat te weten komen, dan zou hij niet aan zichzelf gaan werken. Wat we hebben geleerd bijvoorbeeld. Op de les, twee lessen daarvoor en vorige les nog een beetje. Herinner je, je nog? hebben geleerd. Wat zal dan een zal zijn? Herinner je nog? Dat in de gmarticoon zullen zelfs de opzettelijke zonden, zelfs wat de mens tegen de schepper doet en zegt, zal veranderen in verdiensten. In de verdiensten. Nou, begrijp je, dat is uh, in de zogers zelf kan je dat niet lezen. Maar in het Zulam, Ha Zulam, heb je ons verklaard dat het zo is. Je? Als een mens dat wel wetteloos dat leest, dan denk je nou, kijk, of, of ik iets goeds doe vandaag, of niet, of ik zondig, of ik uh, uh, allerlei ellende in de wereld veroorzaak. Wat doet er niet toe? ...aan het einde van de rit... ...komen we toch allemaal... ...netjes... ...naar tot de to finish. Okay. En dan zou hij dan... ...op die manier kunnen dan filosoferen. Zonder begrijpen dat... ...maar dan zou hij dat... ...gebruiken, misbruiken... ...en niet... ...aan zichzelf gaan werken. De hele bedoeling is om door wat wij leren... ...aan zichzelf te gaan werken. En... We gaan naar Hasulam, de rechterkolom, de regel drie. Let op erg goed wat hij ons nu vertelt. Ook de malchut, of wat hij over de malgoed zegt, heeft wel deze les heeft ook te maken met verduidelijking ook van wat wij gaan leren in Brit Gadascha. En verbind we dingen. En kijk allemaal onze wereld gedraagt zich naar datgene wat in, gebeurt in de hogere wereld. Drie. De referentie van Kuf, mem Gimmel. Kiwan de sharay beinon wechule. Dubbele punt. Kiwan vier pin. שורה באותם הרקיים. ומתתאטר בהם פעיף עז והוא כחתן יוצא מחופתו. הוא סמיח ורץ זס ברקיים איל. הוא יוצא מהם ונכנס ורץ לתוך צייפה מגדל אחר אחד, במקום אחר. 3. 3 naar de dubbele punt. Kiwansje <tie> ze hier aan pin, aangezien de ze hier peen, vier. pin 4. rust in die, niet op, maar rust in in het in het Breus, hier. Rust in die uitspansels. Omdat er bij hem en wordt daardoor door hen gekroond kreeg kroontjes door hem. Vijf. Als daarom, dan, we hoe kichatan jotsemigopato en hij en dan zit een ver, vers, uit het psalm, als een bruidegom die uitkomt van zijn goepa, van zijn baldekein. Hoe sameeig veraats berkeimheil, hij is uh, vreugdevol en rent in deze zes, in deze uitspansels. Hoe je het hem en komt eruit van hem. Wie ik naast zijn, komt binnen en rent binnen uh, een ander, een ander toren, een andere toren, zeven. Maar wat kom ik er? naar er op een andere plaats? Punt. M'kzea-Shamayim acht mozo'o, sykeukenfers, uit, uit, en uit einde, vanuit en uit einde van de hemel, is zijn verblijfplaats. Acht, vadai miolam ha'eljonjuutzee uba, shuhu neichen kzea-Shamayim lemala vaheinu bina na de punt 8, wat hij uiteraard, vanuit de hoge wereld, uh, komt hij uit en komt, gaat hij uit en komt, dat dat is, het uiteinde van de hemel, van boven, dat dat is bina. hij zegt ons gewoon bina. wij We weten de, de uh, correcte zou zijn, Jersut. Uh, ja, maar dat er niet Jersut. is hebben boven de Zeran Pinde, boven is Jersut. Daar is de grens, is Jersut. De grens met Jersut. Maar hij zegt gewoon: Bina, Utkovato, Tin, mihut, kufato, en Tkovato staat ook daar in, in het vers. En zijn periode, wat voor periode? Tin, Mihu, Tkovato, wie is Zein periode punt at the shamaim lemata the beneden. is under the Zerampin, his uh, under Zerampin is, onder de time, Zijn grens onder de first time, the first time, the first time, the first time, the first time, the 10 naar de punt, 11 uh, naar de punt. je dat dat, dat zij is, tkofata shana de periode van het jaar, van een jaar, van het jaar, een periode van het jaar, ik geef alleen maar die vertaling en een vertaling geef ik dan lid. Een bepaalde woorden met bepaald lidwoord, zoals het in het taal gebruikt wordt. Dat zij is de periode van het jaar, die omringt twaalf lecholesiyumim, die omringt alle einden. Wanneer ik shara, en zij is verbonden, mina shamaim, vanaf de hemel. Adrakiaze de tot deze tot dit uitspansel. Vierde. Pirouch. de Eitleg. A new jonsen Eitleg, Punt. Rome's kan lesot gadolvenora. Vehu vijftien jitsiata hamma in artica. De haino. Mekhupata. Ki ze stien achar shena sa zivu gagadol rakien. zeifentin Basot achupa. U seminon rakien achtin lemigdala Hada achra batar achra di Bamakom amalhut, Anikret. Migdol Oz, Shem, Hashem. 14, Romes, dus hier, het zin speelt hier op een, zeer op een groot, en uh, Nora betekent uh, een verschrikkelijk uh, onderwerp. Het betekent zeer diepe, betekent echt angst aan aanjagend, van, van, de, van het belang daarvan. We hoe vijftien jitsiaten gaan mannen artika, en dat is het aspect van het uitkomen van de, de zon, de zon zoals het in de hemel, maar dan geestelijk zeer aanbieden, het uitkomen van de zon uit zijn, een artikel betekent uit zijn hoe, hoesje, ja? uit de plaats, uit zijn, uit zijn, uit zijn uh, verborgenheid. verborgenheid ja? De plaats waar hij verborgen is. De heenomie hoppata, dat wil zeggen van zijn bedekking of van zijn hupa Kieze ze stien acharsen na sa zi want nadat de grote zi is gemaakt bij non in deze uitspansels, in deze. Maar op deze Massachim, 17, 17, Basoda chupa, in het geheim van chupa bedekking, hoe jotsemien onarekien, hei, zeer pin, of de zon, zelf, die gaat uit van die uitspansels, 18, de migdala gaat naar een, naar een andere, naar een andere toren, naar een andere plaats, de heino dat wil zeggen, 19, we komen goed naar de plaats van de Malchut. Daar gaat het om. Dat hij verkrijgt alles en hij gaat naar de Malchut. Om aan, aan haar dat te geven. En ik red, mikdol oos, welke Malgoed heet het op. De toren, de krachtige toren is de naam van Hashem. De naam is Malgoed, ja? Naam. En Hashem is de erantien. Dan zegt, de vers zegt. En een krachtige toren is de naam van Hashem. En de naam van Hashem is Malchut. 20. Die as ola Malchut le mala. Om het jachet imo barazade gaat. Want dan, in de martikun, Want dan, ola ha Malchut le mala, steekt Malchut naar boven. Om het jachet imo. En verbindt zich met hem, met de zerenpint. Barazak de In het geheim van Echad om een te zijn. Twalof. hinei siyum amalchut. Nikrat kufata shana. Drintwindach. shemitere matikun. Ayuni chazot shama klipot. 24, Hani Kraot, Ketza Shamaim, Menu you can see what he says. We know, and see here. See, the middle of the middle of the Malchut, of the middle of the middle of the middle of the middle of the Ayun june eh Sham, daar waren aangehecht, Ak de Klipot, 24, Hanikraot, Kets Ayamim, welke Klipot heeten. Kets het einde van dagen. Daar dagen zijn zeer en dien. het einde van dagen, dat is dan. Het einde van de malgoed, daar is de plaats waar de klipot zijn aangehecht aan de malgoed. Let op wat je ons nu vertelt: de klipot worden zijn aangehecht aan de malgoed. Goed opletten, want dan zullen we zien straks iets kunnen we dat zien in een bete wat het is. 25 Wat a maratikun. Zekim od zes en twintig keeletaken op Hina Hazot. Be meu had. Wezenasa alidee zeven en twintig jetsiada hamam in Archica. Basoda katuw vehuke had dan acht Bamigdaya haa shihu shigu nei kanal. Waar ziet gebor la orach. oorach. kihu Rats bahai migdala Utkufato kufato alksa ketzotam. Eiendertig kihu mir mig maimle eila ade kol als jeum in van de melkhoed. Kedé kolom die jester reichel ashana de ketsé Delitata Punt Director rechter kolom. Veif en twintag. Wat a marnu? Achar g'mar atikun nadig g'mar atikun צרichim od noch te corrigeren, 26, let op. Abhinazo, dit aspect in het bijzonder. We zijn Assad, de Iziata, en dat wordt gemaakt, of tot stand gebracht, door het uittrekken van de zon, oftewel de zeerampien, uit zijn uh, bedekking, uit zijn bedekte plaats. Nartika betekent ook. Wat jij bijvoorbeeld als je een doosje heeft, uh, van waar, waarin jij bijvoorbeeld jouw bril erin stopt. Doosje, dat is ook een doosje. Dus precies hetzelfde zo'n zo begrip is dan heeft de zon. Dus waar de zon zich verbergt. Maar zodekat in het geheim van wat geschreven is, ook uh, in de psalm. En hij is als een als bruidegom die uitkomt van zijn goepa, van zijn bedekking. 28. Oem hier, en hij schijnt en komt, bij Migdala gaat een naar een toren, ze hoe maar goed kan hij, dat die is maar goed. 29. Was Jassis geboren en dan die, uh, zal die hij jubelen, staat het in de vers, als een held die snelt op een weg. 30. Baha'i want hij snelt of er, uh, rent in deze toren. Ut kufato al. En zijn Periode is uh, over boven alle, dan, boven al zijn uh, Uiteinden. 31. miktsa want, want hij schijnt, zeer en pindan schijnt, uit k'tsa shamayim Le ait uit het einde uit het van de hemel van boven van vanaf de bina ad Kore siumin, tot alle einden 32 die in de malchut zijn en einden we weten dat één einde in de malchut dat zijn waar de klipot waren voor de jekon voor de correctie Kadele kedel ta ken Kufata shana om deze periode van het jaar te, te corrigeren, oftewel de malku, de malku. Om deze periode van het jaar te corrigeren van, de, van het uiteinde tot het uiteinde van beneden. Dus vanaf het uiteinde van boven geef je dan straling om haar tot het uiteinde van beneden te corrigeren. Tot het een van de hemel naar beneden corrigeren. Een de punt. We twee de a's. A's le hol sajafin. Sajafin sofin. Drie de a'enu, siyumin. Titikun ze, gomerle taken, kolfir, beheen not a we zeggen men, dat is wat hij zegt, dus over het twee. De aschar allechol sijafin dat het, dat hij he omringt, omringt van alle, omringt alle einden. Sijafin pirusho purusho sofin, sijafin in het aramees betekent in het betekent sofin, betekent einden. Drie. Daar is dat wil zeggen, siumin, dat wil zeggen, een andere woord daarvoor is ook, sium, siumin, einden. Daar wordt eindigd, een parsof. Ketikun ze van deze correctie, gomer meer veroorzaakt, leet ik een om alle aspecten van alle, alle einden die in de machoed zijn, om die te corrigeren. Vier naar de punt. איד קושרת, פאיב, איד קושרת, מין, ארשמהימ, אדר אקיה דא, כלומר, שאמלכוטזז, מיכABEL את ההרדק, צא, שמשמימילו, אילא, אדר, סאיפן, אקיה דא, שילה, ציראנפין. ובהז, איד קושרת, אנד ארמי, פרביט zich, פרביט zich, van de hemel vijf, uit, rakies, tot deze, tot deze rakie, of tot dit, uh, deze waar op de die staat dus op de malgoed, klamar, dat wil zeggen, shamalgoed, dat de malgoed zes, mekabel het ontvangt het schenen van het licht, en waar komt het schenen van het licht? ktser shamai mila'ele, dat komt van het einde, uit einde, vanuit einde, vanuit het einde van de hemel van boven, oftewel van de uh, jirsut, van de onderste bina, Adarakia daar tot deze uh, massag van Zeyrampin. Tot deze massag die er staat in de jirsut van de Zeyrampin. Dat allemaal ontvangt Malchut. Uh, ...nou gaan we nog in eentje... ...we hebben snel dat doorheen nog één ot... ...en dan gaan we iets anders doen. So, goed opletten over die... ...wat die malgoed... ...en zeer ...straks hebben we dat ook nodig... ...dat is alles wat... ...correctie nodig heeft. De, Alleen zeer en mal en malgoed... ...malgoed heeft correctie nodig... ...en ze ...samen met haar... ...haar wordt verkregen dan... Uh, ...gadloed en op die manier... Correctie wordt van de schepping vindt plaats. Dat is wat nodig is. Want boven is geen correctie nodig aan Abu en Bina. Bina heeft geen correctie nodig. Bina is de wens om te geven. Eichhout Pin heeft absoluut geen correctie nodig. We gaan verder op dezelfde de pagina. Uh, de regel 6 van. Um, de zogar tekst zelf. Otkuf mem dalat. Wij niet hamato de aïe te kufa da. Ot kufa de shamsha de ashar zeiven behol sitra zes. kuf mem dalat. Wij niet starmig hamato staat ook een vers ook in, fers, ook in de Psalm staat. Uh, er is niemand die um, letterlijk is het zo so dat staat niemand ontloopt zijn toren, of niets niet betekent niets is verhuld van zijn toren van Asiel. En interessant is dat woord mechamato betekent. dat heeft één betekenis of een andere betekenis is ook... Het woord gam betekent warm, heet. Dan kan je een andere betekenis hebben. Net zoals toren is ook he, uh, iets wat de mens wordt vurig. Ja? Zo is het ook, kan het ook betekenen, een andere betekenis. En niets verhult, wordt verhuld van zijn verheting. Verheting zit ook daar in het woord. En in het Aramees. Hebben we nog een andere, nog een derde begrip. Gam uh, uh, betekent, uh, betekent zien. Dus met andere woorden, als je dat Aramees daarbij doet, uit Arame, Arameese be, be, be, uh, betekenis, dan wordt het niets is verhuld van zijn zien. Zie je dat? Hoe belangrijk het is om deze twee talen... Uh, Naast elkaar te leggen. En de ene helpt de ander. En, niets is ver, verhuld van zijn uh, toren, kun je zeggen. De Agi Tkufada. Van deze periode. ut Tkufada, de En de periode van de hemel. De Aschard die... Om, omringt zeven, beholzitra omringt van alle kanten, van elke kant. Punt. Zeven naar de punt. We is daar, let, deit Hasi minei, mikol, kol dar De havo, kulhu, hu, De volgende pagina, de eerste regel. We atian, legabai. De gabi, we gooien, we gaan, we gaan, let man, is dit kasimine. Punt. Vorige pagina de regel zegt. We een is daar, en de zoger neemt het stukje uit het vers, en niemand is, uh, niets is verhuld. En dan de zoger legt het uit, dit kasimine, want het want is ver. ver um, let, let betekent niets, niets is uh, bedekt voor hem van alle hoge traptreden. de gaan we want zij allemaal waren omringd, we uitje aan de volgende pagina en komen voor hem. We gaan, had, we gaan, had, let man en niemand, geen van een, van hen uh, die zich voor hem bedekt. Na de regel, de regel één na de punt. Micha mato, b'shahata deit chamem twee vetavle gabeyhu beti yufta en dan is er een andere woord. Michamato, van zijn toorn of van zijn verhitting. Wat betekent dat? Bashata op het moment deed Hamem, wanneer hij zich verhit, twee bij u en keert zich terug tot hem, met Tjufte, met Tshuva, Tjufte is Tshuva, met, met inkeer, met de volmaakte inkeer. Twee na de punt. Kol da vihol aluvia da begin oritahu drie. Dichtief Torah ta mima. Kol Shafcha da al deze hulde en al deze verheving, waarde, waardigheid begin oraitahu Dat is vanwege zijn Torah dri. Ligtie van het geschreven Torah HaShem tmima. De Torah van HaShem is volmaakt. We keeren terug naar de vorige pagina. Kuf mem dalet. De HaSulam. De linker kolom. De regel acht. Na de dubbele punt. Haynu. Sheein. Negen Nistar Mechamato, Miyota at Koufa, Shihit Kufat Tin Hasana, Anal. Om het Koufa te schemen, Hij zegt en zegt, We één Nistar Mechamato, zoals de Verz zegt, En niets is verhuld van zijn toorn. Ga je dat wel zeggen? dat niets is verhuld van zijn toren van die periode. welke periode is periode van het jaar? Maar goed, zoals boven gezegd werd, omit kufata Shemesh, en van de periode van de hemel, en er hasselv vacholtsat di אומרים, von alle kant von elke kant el ve ni star pirushosh she ni mi kolya med madrigot tvalev a ilyonot she tis she tis star memenu shayu kulan suvvod derdin het is daar 14 niet Soms hebben we zoger dit, zoger wat onthulde zoger, soms wat minder onthuld. We moeten alles accepteren. Dan zal het ons goed gaan. Hier zit veel verhulling. 11 we een niet daar. En er is niets verhuld, niets wat verhuld is. En de zoger die legt het uit. Purusho, dat betekent. Shai mi, Michael dat er niemand is van alle traptreden, van alle hogere traptreden, dat die melodie van hem zo verhuld zijn. Shaiu dat allemaal, want shaiu kulan, want allemaal omringde zij hem en kwamen zij bij hem. Dertien we het we het en iedereen, en ieder. Een en niemand is er die van hem is verhuld. 14. Punt. Dat betekent de volledige Gmartikun, wanneer dan absoluut geen, ook de restjes van de malgoed allemaal al zullen uh, so licht ontvangen. Daar, daar is geen, geen verhulling meer. Michamato, 14. Piroshot. Shamithamem, we shaw alehem, 15 el-achavirim, we shaw met mitshu wasleima, we hamato van zijn toorn. wat betekent dat? Betekent dat, shamithamem, dat hij zich verhit, we shaw alehem en keert tot hen, tot wie, tot wie zijn dit, tot dit kameraden. Waarsha, op mom, op het uur, shuvashlema van jezay in de volmakte inker. We hebben geleerd dat de volmakte inker zal zijn bij de gmatikun, wat zal inker zijn uitlivede. Kol zesti'n hashevach hazeh, we holen ere hazeh, hubis viratora shasku. Kol hashevach hazeh al deze hulde. 16, we en al deze waarden, hoge waarden, hoe dat is bij van de vanwege de Torah waarmee ze zich bezig hielden. Ook bij ons zal het ook zo zijn dat als wij klaar zijn, Zullen dan zal ons alleen maar geteld worden wat jullie hebben geleerd, wat hebben jullie aan, gedaan aan de. aan de. Het verkrijgen van de eigenschappen van de eeuwigheid. En niet wat we hebben allemaal gedaan hier op, op deze wereld. Eh, eten, drinken, allerlei andere dingen, kinderen maken, enzovoort. Dat wordt absoluut niet geteld. Wat heb je gedaan? Ja, want dat is al die, alle andere dingen in alleen maar deze wereld. Religie zegt ons dan, geeft ons deugd voor, voor dit, maak je kinderen, het is deugd. Maar in deze wereld is alleen maar alles is, is alleen maar is alleen maar de mens voor zichzelf. Wat je ook doet hier in deze wereld is alles voor zichzelf. Geen man doet voor zich, for, for, for zijn uh, kinderen, voor zijn vrouw of uit liefde voor de schepper. Hij right? doet het voor zichzelf. Net zoals uh, elk uh, dier, elk dier dat doet, absoluut hetzelfde. Alleen wij zien dat niet dat het zo is. Wij kunnen absoluut niet geven aan iemand anders. Alles wat wij doen is alleen maar... Uh, ...of ontvangen omwille van het ontvangen... ...of geven omwille van het uh, ontvangen. Ik, ja, ik raap jouw rug, dat jij mijn rug zal krabben. En alleen uit de Torah, wat wij leren... ...leren wij uh, het ware geven. Het ware... ...intentie om te geven. Alleen de Torah geeft ons dat... Natuurlijk, Kabbalah is ook hetzelfde als Torah. 17. Shakatuwa, Torah Tashem Tmima, want het is geschreven: de Torah van Hashem is volmaakt. Wat is in onze wereld volmaakt? Niets en niemand. Geen mens ooit was was of zal volmaakt zijn tot de martikon. Eigenlijk. Eh uh, Aluvia acht in perusho erach miloshon de de palig balufia Eh uh, Aluvia wat betekent Aluvia Aluvia kommissie dan betekent zo met al betekent zoiets wat verheffing iets Aluvia wat betekent Aluvia betekent erg betekent waarde Milachon en dan heeft je dan een voorbeeld uit Talmud, waar het staat de palik bealude, want de want hij hey, verdeelde in waarde. Twintig. Pirush. En nu goed opletten nog nog klein stukje gaan en dan is Pirush, hier is het, legt ons goed uit. Pirush, keelachar, zivuga gadol, azena, sa 21 kisuiwa helm le kulhunehurin alleen we hebben het ook een beetje geleerd het is zeer hoog het is wat wat het is wat hij eigenlijk vertelt nu het is na de gmartiekoon na de gebeurt er iets dat de bon is nog niet opgestegen naar herinner je nog de bon is nog nog niet helemaal veranderd opgekomen na een ...is geworden als zag. En dat is zo'n... ...en dat is herinnering... Dat, ...we hebben dat geleerd... ...dat op dat moment... ...is alle lichten die als het ware... ...verdwijnen. Verschrikkelijk moment... ...dan voordat de... ...de bon... Nou maar goed... ...verandert in... ...in de bina. Opgaat als het ware in de bina. Want na de maar alleen maar twee persofiem. Alleen maar... ...zoals ab en zag, in de bina. En dat is zo moment spreekt hij over wat direct gevolgd na de martikun. Daarom is het moeilijk voor ons, omdat zo hoog is zo de toestand, zo hoge toestand is. Pirush, uitleg, kilahara, zeeuwga gadola zeer, want na deze grote zeeuwger, na Saki Sui werd werd een bedekking, behel en verhulling, van alle hoge lichten. Kijk hoe hij dat vertaalt, hoe hij ons dat ge geeft, het niet zal zijn, maar hij zegt, is geweest. Het is merkwaardig hoe ze dat, hoe ze dat schreven. Het is nog niet geweest. Hoe kun je dat het al geweest was? Maar dit hem is het net zoals geweest was. 22. Welke trichin in lezivuga, 23. Bahaib, migdala, basud wit kufato, al, 24. Kitsavatam. Shuh, hozer, umegale, kolne, hurin, lain 25. Dit kasje. Deze kasse, Basibat bitul, habon miterem, Aliato 26, lesag kanal, ayen, sham. 22. Weil kennen daarom, in de Men heeft deze zivug, deze nieuwe zivug, opnieuw nodig. Men heeft het nodig. Bahai, in deze migdalehade, in deze uh, toren, in deze malchut Pasot in het geheim van Uit Kufato, en zijn, in het geheim van, oftewel, Uit uh, Kufato, in zijn periode, is over zijn, boven zijn uit einde. Shehucho, Zerumegale, kolde hurin, dat hij keert terug en onthult alle, alle hoge lichten, 25 deed kase die verhuld werden, verborgen, die bedekt waren, we sebat vanwege, oh, vanwege de eh, gaan van de bon, is maar goed, ja, meterem aliato, al voor zijn opstijgen naar de sag, zoals boven gezegd werd. We hebben gezegd dat, hey, dat is zo'n moment waarbij dan de bon na de gmardigun, hebben we nog een ook uh, opnieuw nodig om, uh, we hebben dat al geleerd, zeer niet, niet makkelijk om dat er door, door, doorheen komen. 26. Op alles, voor alles moeten we kilim hebben. Als we geen kilim nog niet hebben, moeten we geduldig zitten vragen erom En dan komen de kilim. Kijk, dat, dat zoals... Uh, vorige keer heb ik bijvoorbeeld opgeleerd dat, toen, toen hadden we bij de Brit Chadasha, het, het tweede gedeelte van de les, heb ik, op, ik opgeleerd dat de mensen gapen, gapen weer dan op de zogar De zogar heb, heb je al Kilim al voor de zogar in zekere mate ontwikkeld, maar voor Brit Chadasha nog niet. En daarom komt het gapen en gapen en allerlei andere dingen, omdat ja, je moet het weer. Ja, je, hebt, je hoort, je hebt nog nie, geen plaats om, om daarin te, te leggen. Daarom is het, also, dat is normaal. 26. We zijn er sommer, we een nistar mecham 27. De is de kufa ada. U de kufa de shamsha. 28. We is de aschar. Bechol sitra. Die azivug azed de kufa 29 en in tkufata shana hada mitaken et dertach asaifin de malchut mikol sitra dahainu, mikol abhinnot eenen dertach, at shuhu maspik letikuna shalemtveen dertach, shayale habon vayashuf ligjot sak. Nu doen we het sneller. 26, naar de punt. We zijn Schaumher, en dat is wat hij zegt, de zoger. We zijn niet daar, en er is, niemand die verhuld is, niemand, niets is verhuld, of niemand is verhuld van zijn, van zijn toren. 27, daar hit Kofada. Van die, van die periode, dus van die periode, betekent die, van die Malchut, het Kofa, de Shamsha en van de periode van de hemel, die ascharbe cholisida, die verhuld wordt, die omringd wordt van alle kanten. En nu gaat hij ons uitleg geven. Die aschuwk als want deze aschuwk, dit kofata shemesh, van de periode van de hemel, met de periode van, de, van het jaar, dus van, van de, de machout, zoals boven gezegd werd, met een het als cijfer, verkoopt. Corrigeert, dertig, de einden, alle einden van de malgoed, van alle kanten. De haino, dat wil zeggen. Mikole abgenoot van alle aspecten. Aad, she huma spiek, totdat het voldoende i wordt. Letje konaschelen tot de volmaakte correctie. She ya bon, waarbij de bon zal opstegen en zal terugkeren om sag te worden dat wordt je als zag. Punt. Nou, nog een, een klein stukje. Oké. Okay.